8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Ja, goedemorgen, zo dadelijk meer over de veiligheidsmaatregelen. En wat levert zo'n dag als vandaag de BV Nederland bijvoorbeeld op? De dam loopt vol, de erewachten zal zich gaan opstellen. Het is duidelijk, Nederland maakt zich klaar voor de abdicatie en de inhuldiging. Nu eerst het NOS-journaal, Mark Visser. Drie maanden nadat koningin Beatrix bekendmaakte dat ze terugtreedt... is het zover. Om tien uur doet ze na 33 jaar afstand van de troon. In de vroedschapskamer van het Koninklijk Paleis op de Dam... tekent Beatrix de akte van abdicatie. Zodra zij haar handtekening heeft gezet... is prins Willem alexander meteen koning en prinses Amalia troonopvolgster. Rond half elf verschijnen ze op het paleisbalkon... waar ze een korte toespraak zullen houden.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 De Dam in Amsterdam stroomt langzaam vol. Sommige Oranjefans hebben de hele nacht bij het paleis gebivakkeerd... om maar vooraan te kunnen staan als de koninklijke familie... straks over het, een paar uurtjes dus het balkon betreedt. Er staan inmiddels vele honderden mensen... en sommigen hebben zich goed voorbereid. Brood en koffie en... Uh, Zoute crackers zie ik, een paar sokken. Nee, geen sokken. Jawel, wat is dit dan? Handschoenen. Oh, dat zijn wel. Handschoenen. Chocolaatjes, ik weet wel waar ik bij sta. nou, blijf staan. Nou, dan blijf je maar mooi staan. Vannacht zijn er rond de 50 mensen opgepakt in Amsterdam... dan vooral vanwege dronkenschap of vechtpartijtjes. Ook in andere steden was het drukker dan andere jaren... zoals bij de Vrijmarkt in Utrecht. En in Den Haag ging de Grote Markt tijdelijk op slot. Konden geen mensen meer bij. In Den Haag werd met veel optredens... traditionele koninginnennacht gevierd. Op Amsterdam Centraal is het nog niet heel druk... maar wel zijn er problemen tussen Hilversum en Amsterdam, vertelt de NS. We hebben op dit moment één verstoring... en dat is vanwege een aanrijding met een persoon... Dus bewegen we naar de bussen. De prognose is dat dat tot negen uur duurt. Dus dan is er geen treinverkeer op dat traject mogelijk. Maar reizigers kunnen omreizen via Utrecht om naar Amsterdam te komen. Vanuit Almere is Amsterdam wel gewoon bereikbaar. Bangladesh is trots op de manier waarop het de hulpverlening... rond de ingestorte textielfabriek heeft aangepakt. Het ging zo goed dat buitenlandse hulp niet nodig was... zegt de minister van Middellandse Zaken tegen de BBC. De hulp was wel aangeboden, onder meer door de VN en het Verenigd Koninkrijk...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 Gedetineerden de protesteren tegen de omstandigheden waarin ze worden vastgehouden en de onzekerheid over de duur van hun detentie. Terreurverdachten worden in de beruchte gevangenis vaak jaren zonder vorm van proces vastgehouden.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 Toen besluit het weer. Eerst nog koud, maar later veel zon. Vooral in de noordelijke helft. In het zuiden komen meer wolken voor. En het wordt 10 tot 15 graden. Morgen wordt het na een koude nacht met vorst iets warmer met vrij veel zon. En dan zijn we benieuwd hoe het is op de weg en spoor. Erwin De Hart van de AWB. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Lara. Uh... Ja, in het nieuws is het eigenlijk al verklapt. Er is een aanrijding geweest op het spoor tussen Nader, Bussum en Weesp. En daarom hebben reizigers daar meer dan een uur vertraging. Reizigers tussen Amsterdam en Amersfoort. En tussen Amersfoort en Schiphol moeten omrijden via Utrecht. Goed, verder niks? Nee, helemaal niks. Nou, dan is het fijn. Lekker rustig. Dankjewel, Erwin. De hart. We horen jou later, mocht er uh, nodig zijn. En uiteraard praten we u bij over uh, de situatie.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 Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Zit zitten op de Dam, hebben uitzicht op het balkon van het paleis. Het zal u niet zijn ontgaan. Het is 30 april 2013 en we zijn erbij op 23 locaties in Amsterdam... en in het land en ook nog buiten onze landsgrenzen. De wereld kijkt vandaag naar onze hoofdstad. En wij zijn benieuwd wat levert zo'n dag ons vandaag op. Econoom Martin van Garderen is hier om ons dat te vertellen. En hoe houdt de politie bijvoorbeeld zicht op de veiligheid? Want de Dam stroomt vol. Wij zien veel oranje. Ik zei het al, de bloemen worden nog geschikt op uh, het balkon. En uh, ik begrijp, Menno Reemeijer, ja. dat Mabel ondertussen een foto heeft getwitterd ja. vanuit de andere kant. Hè? Ja, oh. Oh, wordt er heel hard geroepen. Ja, ja Mark ja, het, Robbins het, het, het, staat erop. Ja, Mark denk Robbins, ja, Mark Robbins ja. heeft je op de foto, denk <laughs> ja, ik. Kan uh, ik er ook op? Ik, ik, ik, ik, ik moet nog even goed kijken. Het is <laughs> een klein fotootje. Goedemorgen, Amsterdam, uh, zegt Mabel van Oranje op Twitter. Met een fotootje erbij vanuit het uh, paleis. We wisten natuurlijk. Het is het voorste hek, zie ik. Uh, ja, zeg maar, ongeveer waar het spandoek staat van Argentinië. Ja. Uh, en daar staat iets op van. Uh, bedankt, Nederland, voor het houden van Maxima. En het ja. vertrouwen in Maxima. Ja, op, op een Argentijnse vlag, zag je onder Ar uh, Spaanse tekst, maar die foto heeft ze genomen met een grote oranje ballon. Dus sta je er in de buurt of sta je erop? Oké, okay. maar Robin sta even je er in de, de buurt? We even inzoomen straks, want dat kan ik nou niet. Uh, ik heb die foto, want ik zit niet op Mabel de Twitter uh, account. Dus dat is dan weer. <lacht> maar dat gaan we dan nog even. Waar maakt u nou een foto van? Van ons tweeën. Oh, van jullie tweeën? Ja. Oh ja, ja. En uh, nou, het staat er allemaal heel mooi op. Uh, ook wel leuk dat we nu weer een balkoncène meemaken. Want om ja. zeven uur hadden we er ook alleen. Toen was het de meneer met het stofzuiger. Ja. Ja. En nu? Nou, nu lijkt het of de teleprompter wordt gezet uh, voor De teleprompter. De ja, de teleprompter. Nee, maar dat doen, ze gaan toch gewoon uit het hoofd spreken straks. Ik denk dat ze het uit het hoofd doen. Ja, uh, ja mooi tekst ja, straks voor ons. Ik denk dat we gewoon ieder uur gewoon een klein balkonzène krijgen. En dan bouwen we zo langzaam toe naar het hoogtepunt om tien uur. Dat klopt. Naar de echte scène. Naar de echte scène. En uh, dit is om te oefenen, hè? Want uh, ja, laatst ja. op met de beediging uh, ging het eventjes schuin. Ja. Dus nu kan je elke keer toch uh, ja. Ik weet niet... Uh. Ik, we kijken even wat er nu op het balkon gebeurt Er staan. Wat mannen in donkergrijs en zwart met elkaar te overleggen. En er staat een man in een hoekje nog... Het lijkt alsof hij daar een plasje staat te doen. Maar dat kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen. Die staat daar iets te rommelen. Maar dat kunnen wij niet zien hier. Nee, dat He? kunnen we niet zien. Nou, ja, misschien zoekt hij ja, toch de... de, de het stopcontact. Zoek het stopcontact voor de aansluiting voor de microfoon. Dat zal het zijn. Nou, daar hebben ze nog twee uur om hem te vinden. Wij wachten hier rustig af op de Dam. Die inmiddels... Nou, het plein hier voor het paleis is nu half vol. Er is nog... Er kan nog meer bij. En de Dam, die baat in de ochtendzon. Dan kijken wij door een ander raam het Damrak op. En daar komen toch steeds meer mensen vandaan. En die moeten dan allemaal langs Karel Albert. Nou, enough. en of. Uh, en niet alleen langs mij, want er staan ook een uh, paar dames van de gemeente Amsterdam uh, welkom te heten. Zo heeten jullie ook, hè, Sus? Ja, wij heten het welkomteam namens de gemeente Amsterdam. Dan kom ik dan als treinreiziger naar buiten. En dan, uh, wat, wat krijg ik dan van u? Um, je krijgt een, een kaartje met een, een plattegrondje en een programma, wat, wat er allemaal in deze stad uh, te zien is. Maar belangrijker nog, de looproutes. Dus hoe je het beste ergens het snelste kan komen. Zo, nu het... Is hier. Ja, ik durf het niet te hard te zeggen, uh, want je weet maar nooit hoe snel het kan veranderen, maar het is nog vrij rustig, ja, hè? want het is nog heel vroeg. Ja. Ja. Dus de, de echte fanatiekelingen zijn er al lang, die staan bij Mark Robin op de Dam. En, en de mensen die het wat rustiger aandoen en het niet erg vinden om achteraan te komen staan, die, die komen nu zo'n beetje binnen gedruppeld. Ja, dat ja. denk ik ook. Ja. Ja. Maar wat een leuke is, yes, is er gewoon een welkomsteam. Ja. Dat is, wat zit erachter? Uh, toch een beetje mensen uh. ook op die manier laten zien. Nou, jullie zijn welkom, maar hou je ook een beetje aan de... Aan de regels waar een normale gast zich aan hoort te houden. Nou t, ja, het is vooral bedoeld ook om uh, als gasvrije hoofdstad uh, te opereren, te functioneren. Uh, en uh, zeker ook mensen wegwijs te maken. En vooral heel veel plezier te wensen. Want het, is, het moet natuurlijk ook een hele leuke dag worden. Ik wil zo'n kaartje zo ook wel mee. En ondertussen kijk ik nog even voor me uit richting uh, de Dam. En daarnet cirkelde hier nog een... Uh, een uh, helikopter rond, die is nu weer even uit mijn uh, blikveld vertrokken. Um, ja, en voor de rest het zonnetje begint te schijnen. Mensen komen hier lekker aangelopen op hun gemak. Met vlaggetjes op het hoofd, met een kroon op het hoofd. Ik zie daar een paar kinderen in de verte met een zelfgemaakte muts. Nou, de stemming zit er al best in. Dat is goed om te horen daar. Om tien over acht in Amsterdam. Uh, Josephine Trehi is op de Vrijmarkt, want die vinden ook plaats. Kamen kwamen ze vanochtend ook al tegen hier, op weg naartoe. Um, Josephine is op de Beethovenstraat. Wordt er al flink verkocht, Josephine? Ja, er wordt hier zeker al druk gehandeld. Dat was vroeger al, de Beethovenstraat. Het is een goede plek om uh, te verkopen. En vroeger, ik heb hier zelf vroeger gestaan. En dan gingen we al de middag van tevoren al een plek bezet houden. Maar hier zijn ze ook al druk bezig. Ja, ja. heel vroeg. Hoe laat stonden jullie al? Uh, om half zes. valt zes, het valt mee. Nee. We hebben een beetje kunnen uitslapen. Jullie hebben vooral kleren, zie ik, hè? Ja. Van jezelf? Ja, allemaal van onszelf. Met, met z'n drieën zijn jullie? Ja. Ja, en familie. En familie, inderdaad. Die ja, hebben... Jassen, broeken, oh, hemdjes. Ja. En wat zijn de prijzen? Mevrouw bekijkt even een paar shirtjes. Ja. Die en die kleurtje. Dat is een goed ja. merk hoor. Ja. Oh, ze er een gaatje in. Dat hadden we niet gezien. Ja. Oké. Okay. Het is een mooi shirtje. Nee, je wilt ja. het niet? Nee, nee, met een gaatje. Ik hou niet van gaatjes in de Dank je Fijne dag. Ja, Wat heeft u gekocht? <laughs> Spijkenbroeken. Ze waren 20 per stuk en 3 voor 35. Dus dat is uh, een goede deal. Maar ook weer niet heel goedkoop. Nee, maar ze zijn in de winkel voor bijna 300 euro. Of als je nou, naar Riem aan het kijken, is het wat? Nou ja, ja twijfel. Hoeveel kost hij? 80. Kan u niet nog iets af? Uh, 5 euro. Ik heb 5. <laughs> Louis Vuitton is het. En weet je hoe yeah. het zo is? Als je deze riem draagt en je, okay. en je gaat naar huis met het gevoel van je wilt die. Riem. En je wilt hem echt, want anders hebben yeah. we niet teruggekomen. Of... 70 kan het? 75. maar doei. doei. 75 euro. je 5 euro. Bij elkaar. Okay. 75 euro. Nu yeah. ben je blut voor de rest van de dag of yeah. valt het wel mee? Klopt. <laughs> Broke. Maar wel een echt Louis Vuitton riem. Ja. Weten jullie waar Fina de Matarabo is of niet? Hier, dit is wel een uh, topsegment uh, verkoopstal, ja, hè? Ja, ja, nee, dat klopt. Maar het zijn ook wel topmerken. Uh, die zijn voor ongeveer vier dubbele gekocht. En ze zijn bijna niet gedragen. Dus die ik die riem net weggaan. Dat ja, zijn de... inderdaad wel dingen waar we wat geld voor willen. Maar er gaan ook heel veel dingen gewoon voor 2 euro weg. Wat is nog meer een topstuk? De jas. Dat is zo eigenlijk ons stofstuk. want daar vragen we 200 euro voor en onder gaat hij ook niet weg. Hij is dus een ski met zo'n bonmantel. Met een bondjas, en het bondje, het bondje zit nog helemaal aan en die is nog helemaal, nou je ziet het, hij is bijna nog in originele staat. Maar gaan mensen eind april 200 euro voor een jas geven? Nou, in de winkel is hij zo'n 600 euro en hij is nog wel zo goed als nieuw, dus als je voor de, ik snap het als je niet zoveel geld over hebt voor een winterjas, maar als je hem voor deze prijs kan krijgen, zou het wel een goede investering zijn denk ik. Hoeveel, waar reken je eigenlijk op omzet? We, we hebben geen verwachtingen, we hopen. <laughs> we dus crisis, het is crisis, hè? Nee. <laughs> uh, ja, ik hoop dat ik een deel van de vakantie ervan kan betalen. Een paar honderd euro pp. Dat, dat, dat, dat hoop zijn. ik wel, ja. Dat zou heel leuk zijn. En dan hierna nog de stad in? Ja. Zeker weten. Hele <laughs> heleboel <Ja. laughs> <hijs> Dit is Radio 1. Vandaag vieren wij een aantal heugelijke feiten. De tronswisseling. Ik heb ze wel, nadat na koningin Betrix had gezegd dat ze ging stoppen... heb ik ze ook een kaartje gestuurd. Ja. Samen. Samen zijn. Dus ik denk dat we, dat we best een leuke dag tegemoet gaan. Lang leven onze koningin en aanstaande koning. Hippiep! Hoera! Ja, het was een, uh, het is een dure kraam, hoorden wij daarnet uh, bij Josephine Trehi... aan uh, de Beethovenstraat. Uh, hier is ook aangeschoven econoom bij ING, Marten van Garderen. Goedemorgen en welkom. Een hele goede morgen. Gaat er veel geld om vandaag, op al die kleedjes? Jazeker. Je heeft daar onderzoek naar gedaan. En, uh, nou, de omzet op de vrijmarkt is naar verwachting meer dan 300 miljoen. Zo. Mensen denken toch uh, per persoon zo'n uh, 92 euro te verkopen. Ja. Uh, 92 euro, dat is natuurlijk een leuk uh, verdiend zakcentje... voor, uh, voor iedereen uh, die op de vrijmarkt staat. Dit gaat ons erbovenop helpen dus. Dit gaat ja. ons uit de crisis halen, begrijp ik. Ja, dat, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Het is Niet? Natuurlijk mooi meegenomen. Een, een uh, opgeruimde zolder. Oh ja. En uh, een hoop gezelligheid. En uh, dan levert het ook nog uh, een zakcentje op. Als we die, nou, die 92 euro gelijk allemaal weer uitgeven, zou dat helpen? Ja, Klopt. Nou, in principe is het natuurlijk, als ik iets aan jou verkoop of jij aan mij... dan levert dat... Voor de economie eigenlijk niks op. Ga alleen maar. Ja. Maar daarna, hè? Als, ik het, uh, als ik een opgeruimde zolder heb en vervolgens uh, schil me dat een paar tientjes en ik ren naar de winkel. dan is dat natuurlijk goed voor de economie. Dus het Inderdaad. moet niet in de spaarpot, het moet gelijk weer. Uh, ja, als de minder sparen, dat, we er... dat geldt natuurlijk ook voor de omzet op de vrijmarkt dan levert dat de economie wat extra's op. Ja, goed. De ene heeft zijn zolder dan opgegraven, maar de andere heeft die troepen dan weer staan natuurlijk. Maar goed, daar gaat u niet over. <laughs> uh, wat levert deze dag ons nog meer op? Want er zijn natuurlijk meer inkomsten ja. te genereren. Ja, ook het, het effect op de totale economie... dat moeten we helaas niet overdrijven. Kijk, er wordt natuurlijk op een dag als vandaag... veel meer al, aan allerlei dingen veel meer uitgegeven. Maar kijken we helemaal in totaal... dan is het eigenlijk meer een verschuiving van de uitgaven... dan echt extra uitgaven en voor een goed effect op de economie, heb je extra uitgaven nodig. Laat ik, kijk, consumenten kunnen natuurlijk een euro maar één keer uitgeven. Laat ik een goed voorbeeld geven. Een, een familie komt uit een landen naar Amsterdam... en die spenderen hier nu uh, ja, op de Dam of en hier in de hoofdstad. Uh, de, ja, dan geven ze hun geld uit. Dat betekent natuurlijk dat ze daar waar ze vandaan komen op dit moment... Niet hun geld uitgeven. Hmm. Dus er is eerder een eerdere verschuiving dan veel extra uitgeven. Het wordt heel regionaal uitgegeven. Ja, wel bijvoorbeeld. hier bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. En ja, er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden te verzinnen. Als we nu met z'n allen een dagje Amsterdam pakken. dan komen hier geloof ik 800.000 mensen of uh, iets in New York. Misschien wel meer, ja. Dan gaan we misschien uh, ja, over een maand. gaan we niet een. Dan dacht je naar de Efteling. Ja. Toch zegt u, uh, ja, het, het, verschilt, het wordt, hetzelfde geld wordt uitgegeven, maar dan ergens anders toch. Bijvoorbeeld de HEMA, die organiseert ook zijn eigen vrijmarkt vandaag. Men is er wel bij om dat geld dan tenminste, in zijn kassa te laten vloeien. Klopt, er zijn natuurlijk allerlei initiatieven. En zeker hier en in Amsterdam zijn er allerlei initiatieven. Die pakken natuurlijk een graantje mee. Mm. Ik bedoel, ik denk, uh, de horeca hier, die zal uh, vandaag zeker ja. niet klagen. En eh, ook de hoteleigenaren hebben geloof ik goede prijzen kunnen vragen voor hun hotelkamers. Dat is natuurlijk allemaal, ja, allemaal prima. Maar ja, als je op het moment dat je vandaag een feestje hebt gevierd, dan doe je het volgende week weer... Een beetje rustig aan. En is het al duidelijk of we te zien ook grote merken bijvoorbeeld meedoen. Hè? Uh, veel reclame voor koffie. We hebben het al eventjes gezegd eerder vanochtend. Uh, de pagina's in de kranten zijn gekocht. Uh, geloof ik twee en drie. Um, we konden allerlei koekblikken kopen. Weet u of daar zijn daar al cijfers over bekend? Nou, het is lastig of of we, om daar we massaal oranje artikelen zijn gaan kopen? Het is heel lastig om daar het precieze stempel... wat ik wel weet, is dat in een onderzoek gedaan... dat we voor 100 miljoen oranje spullen, oranje snuisterijen kopen. Daar gaat 100 miljoen in om. Dus, dus dat geld hebben 100... we kennelijk wel om uit te geven, hè? Ja, precies. Alleen ook daar geldt weer, toch een beetje weer de verschuiving. Stel je voor dat ik zo'n mooie vlag koop van de vlaggencentrale in Dokkum... Eh, en die geef ik jou cadeau. Dat betekent dat ik je... Ja, geen ander cadeautje geven, dus dan krijg je nee, nee. geen boek van me. En ook daar zien we dus weer andere uitgaven in plaats van per se meer. Dus al die buitenlanders moeten we omarmen. Dat is het geld dat binnenkomt. En, en al die televisierechten, we hebben daar de beurs van br een paar honderd meter verderop, zit vol buitenlandse journalisten. Dus heb ik gezien van allerlei uh, Europese omroepen... internationaal, ook uh, over zee. Dat levert dan wat op? Nou, natuurlijk, als mensen uh, van heinde en verre hier hun geld komen uitgeven... dan levert dat zeker ons wat op. Ja. Kom maar naar Nederland. Ja, maar altijd welkom. En zeker op een en dag als vandaag. de portemonnee mee. En dat allemaal omdat er vandaag een abdicatie plaatsvindt en een inhuldiging. Over iets minder dan twee uur zal koningin Beatrix de akte van abdicatie ondertekenen. Dat gebeurt in het paleis op de Dam, wat wij nu voor ons zien en daarna de balkonscene. Wat staat ons vandaag te wachten? Laten we maar even gaan luisteren. Tien uur. De abdicatie van de koningin begint. De troonsafstand is in de mozeszaal van het paleis op de Dam in Amsterdam. Half elf. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix... verschijnen op het balkon van het paleis. Prinses Beatrix en de koning houden een korte toespraak. Daarna wordt het Wilhelmus gespeeld. Ook de drie prinsesjes verschijnen op het balkon. Half twee. In de Nieuwe Kerk wordt de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal geopend. Twee uur. De koning vertrekt naar de Nieuwe Kerk. En dan begint de beediging en inhuldiging van de koning... Er is een toespraak en de koning legt de eet af. Ook kamerleden leggen de eet of belofte af. Twaalf kamerleden doen dat niet. En vier kamerleden zijn niet aanwezig in de Nieuwe Kerk. Half vier. De koning en zijn gevolg gaan terug naar het paleis. Daar begint een uur later de receptie voor onder andere... vorstelijke en buitenlandse missies en leden van de Staten-Generaal. Vanuit Ahoy in Rotterdam wordt het Koningslied gespeeld. Dat gebeurt voorafgaand aan de Koningsvaart. De koning en koningin maken met hun dochters een vaartocht over het ei. Ze vertrekken vanaf Ai het Filminstituut, en ze varen langs het Oeverpark en langs de kop van het Java-eiland. Op verschillende plekken langs de vaarroute krijgen ze een programma aangeboden, waaronder... Een minisail, 9 uur. En vanaf 9 uur s'avonds zijn er in de hele stad afsluitende feesten. Zoals het Koningsbal op het Museumplein. En op een dag als vandaag zijn... Glens Groen, beveiligingsdeskundige, zei het al vanochtend. Drie pijlers van belang, communicatie, coördinatie en informatie. We gaan eventjes naar Jeroen de Jager. Hoe is het daar bij jou als het gaat om die pijlers? Uh, perscentrum hier aan de, aan de Damrak, de beurs van Berlagen. De internationale pers die stroomde hier om acht uur naar binnen. Om allemaal een goed plekje te bemachtigen. Veel journalisten die volgen het gewoon vanuit deze persruimte. Groot scherm hier. Um, een beamer die de televisiebeelden ook uh, van Nederland 1 uitzendt. Uh, uh, het geluid op de achtergrond. Dus we hebben hier een prima plek om, uh, om inderdaad ons te informeren. We krijgen briefings van de gemeente en ook van de politie om het uur ongeveer? Ja, om het uur uh, is de bedoeling dat we even komen bijpraten om een actuele stand van zaken te geven ja. over uh, de sfeer uh, in de stad. Van Nabil Ouwaisa. Uh, uh, hoe zou je het optreden van de politie vandaag kunnen typeren? Nou ja, alles draait er om en daar is ook de voorbereiding op gericht om het uh, feestelijk, open, veilig en ongestoord. te laten we zeggen FOFO. De afkorting. Is, dat is de afkorting die daarbij hoort. Om het op die manier te laten verlopen. En als we achteraf uh, dat kunnen stellen. Dan hebben we uh, een hele mooie dag gehad. En daar is alles op gericht. En hoe is het afgelopen nacht geweest qua FOFO? Het is vooral uh, feestelijk en druk geweest. Dus dat komt wel redelijk overeen. Uh, als het gaat om aanhoudingen. Dan hebben we in totaal 78 mensen aangehouden. En dan moet u denken aan kleine vergrijpen hoor. Uh, openbaar dronkenschap. Verstoren van de openbare orde. Kleine vechtpartijen. Geen noemenswaardige incidenten. In elk... De normale dingen. Exact. Hè. Vergelijkbaar met voorgaande koninginnen nachten mm. En ook uh, vergelijkbaar met, laat ik zeggen, een, een heel druk uh, uitgaansweekend. Ja. Um, even vooruitkijken. We krijgen zometeen de balkonscène. Dat lijkt mij een belangrijk moment als het gaat om veiligheid. Ja, absoluut. Veiligheid is natuurlijk een belangrijk ding. Hè. We werken met het zogeheten ringenmodel op de dam. En binnen die eerste ring is ook uh, er geen enkel risico ge gelopen. Iedereen wordt gecontroleerd, gescand, gebomcheckt. En buiten die eerste ring uh, moet het vooral feestelijk en open de zijn. Toeschouwers. De toeschouwers exact en daar zijn mijn collega's ook mes scherp, zal ik maar zeggen. Iedereen is ook ontzettend trots dat hij hier aan bij mag dragen. Zijn professionaliteit mag inzetten om, om ja, deze historische dag tot een goed einde te brengen. Wil ik even iets over weten, want uh, gisteren sprak ik bijvoorbeeld met iemand van het Nieuw Republikeins Genootschap. Zij, zij zijn van plan om uh, ook tijdens die balkonscène op de Dam aanwezig te zijn als individuen. Uh, want je mag daar niet demonstreren op dat moment. Wat staat de politie daartoe als zij daar zijn met bijvoorbeeld 100 individuen? Ja, de burgemeester is daar duidelijk in geweest hè, waar het gaat om tegengeluid. Moet dat kunnen hè, vandaag de dag hè, in een tolerante stad als Amsterdam? Wij zullen uh, natuurlijk heel goed waarnemen op afwijkend gedrag. Dat is uh, de kerntaak van een politieman of vrouw. He, de collega's die normaal gesproken in de Kalverstraat werken, doen niet anders. He, waar het ja. gaat om het filteren van bijvoorbeeld de winkeldieven tussen het uh, winkel, winkelend publiek. He, en daar waar uh, zaken afwijken, he, waar gedrag afwijkt, zullen we afhankelijk van het tijdstip, van de locatie en de impact van eventueel ingrijpen uh, in overleg met het beleidsteam ja. kijken op welke wijze we daar relaxed kunnen optreden. Relaxed optreden in elk geval. Wat ik, en ik ben benieuwd of u daar iets te zeggen heeft, ik heb net even rondgelopen op de Dam... ...dan zie ik ook heel veel ongeuniformeerde politieagenten daartussen staan. Ja, we zijn volop aanwezig, herkenbaar, onherkenbaar. En hoeveel zijn er dat op de Dam? In totaal zetten we vandaag 10.000 collega's in. De exacte verdeling is ja. mijn. Onherkenbaar in. op te doen? Ja, daar kan ik niet al te veel over nee. zeggen, zult u begrijpen. Dat is een beetje het geheim van de Smit. Ja. Maar we zijn aanwezig, we zijn messcherp En ja, goed, de waarnemers, de spotters, de camera's die uh, volop aanwezig zijn. De helikopter hangt in de lucht. Dus wat ons betreft we zijn we maximaal voorbereid. En we gaan er alles aan doen om het uh, feestelijk, open, Dankjewel. veilig en ongestoord te laten verlopen de Jager vanuit het crisiscentrum. Uh, Eén van die smeden hebben we hier, Glenn Schoen, geheim van de smit. Daar kan hij iets meer over vertellen, met Wat schat u in? Hoeveel zijn er hier in Burger op de Dam? Tussen het publiek? Ik weet het echt niet, maar ik schat uh, tientallen tot misschien iets meer. En wat, wat doen die dan? Hoe, hoe, hoe gaan Observeren. die ze werken? Observeren. Uh, nou, van, ik bedoel, wat er in de laatste paar maanden... en wat we ook weten van eerdere evenementen over is vrijgegeven... Um, dat is kijken naar uh, afwijkend gedrag. Dat is uh, aan de ene kant zeg maar, een preventieve taak. Observeren mensen die opvallen die, die vreemde dingen doen. Of misschien uh, bewegingen of handelingen waarvan we ons zorgen moeten maken. Wat zijn dat iemand... dan voor handelingen? Want ik, ik nou, hoorde gisteren bijvoorbeeld die... er een journalist die, die een paar keer heen en weer... die hier ook werd aangehouden, meerdere keren. Omdat hij ja, op, op één plek vaak langskwam. Want, dat, dat zullen verschillende dingen hadden, zijn. Of? Er zijn verschillende trainingen voor. Maar ik bedoel op het moment dat u een, een megafoon uit uw rugzakje pakt... dan neem ik aan dat dat wel iets is dat we misschien niet willen op dat moment. Of uh, een emmertje verf uh, komt tevoorschijn. Uh, dat, dat kunnen allerlei verschillende dingen zijn. Daar zijn die mensen ook lang en goed hopelijk uh, op getraind. Uh, dat is zeg maar het preventieve gedeelte. Een hoop van die mensen zijn er natuurlijk ook om reactief op te kunnen treden. Hè? Als iemand wat doet of op dat moment uh, een beweging maakt... of een wapen trekt of een verfbommetje tevoorschijn haalt dat er dan ook ingegrepen ja, kan worden. Ja, maar ze weten niet wie ze in de gaten moeten houden. Dat is puur op basis van observatie nu wat ze ziet. Is het niet dat ze een lijstje hebben met mensen die misschien verdacht zijn? Um, ik denk dat het een combinatie zal zijn. Ik bedoel, wat je weet van dit soort evenementen, uh, van tevoren... weet je dat er een aantal mensen zijn waar je op wil letten. Uh, net zoals er op een luchthaven posters zijn, dat soort dingen. En er zal vast een soort briefingbox zijn of iets in die trant. Maar het zal voornamelijk zijn van wat zien we nu voor ons. En daar heb je gewoon goed politieinstinct voor nodig. Ja. Kijkt u met ons naar buiten, richting, uh, richting het paleis. Daar staan uh, ze vele rijen dik, honderden. Dat zijn inmiddels al wel duizenden mensen die daar nu staan op. Wat zal het zijn, 20 meter van die blauwe loper? Is, is, dat, is dat nou niet heel dichtbij? Wat, wat ja. vindt u, u daarvan? Nou ja, ja, ik vind het Ik denk ik dat het prima is. Kijk, je zo, het is ook een balans nee, nee. die dingen. Is, naar een... is daar over nagedacht? Is dat op gooiafstand? Of, of, daar zal juist op niet? verschillende manieren over zijn nagedacht. Er zal ook zijn nagedacht, en dat, dat beseffen misschien een hoop mensen zich niet, maar ook over de veiligheid van het publiek zelf. Wat een van de uitzonderlijke aspecten is... van hoe het hier is opgezet in Amsterdam... is dat er ook zo'n nadruk ligt... en die ligt er eigenlijk al sinds Apeldoorn... ook op de veiligheid van de toeschouwers die komen. En uh, in dit geval heeft het ook te maken met... als er wat gebeurt kun je mensen afvoeren... heb je toegang, uh, eh. kunnen mensen wegvloeien... zodat ja. je geen... Uh, geen vervelende incidenten. Goed, nou, we praten straks nog verder. Meneer Schoen, fijn dat u er bent. Nog eventjes naar nou jouw ja. Menno, want je had dat ja. nieuws onder andere over je, je de, trouwens, de toespraak. Ja, je ziet ze trouwens in het publiek staan, hoor. Als ja. je even met de verderkijken kijkt, dan pik je de heren er zo uit. En dat zijn er heel wat, uh, kan ik u zeggen. Ja, klein dingetje over toespraak. Gisteravond kijkcijfers zijn bekend. 5 miljoen, mensen. Die hebben naar de afscheidspeech gekeken van uh, de koningin. Uh, bijna 3 miljoen uh, via de NOS. Bijna 2 .000 .000 via, uh, miljoen via RTL. En dan ook nog uh, 330 bij SBS. Okay. Uh, Han van Bree, historicus is ook bij ons. Meneer van Bree, zijn u dingen opgevallen... in de toespraak van uh, koningin Beatrix? Nou, ik vond hem wel heel erg beheerst. En heel erg... Uh, afstandelijk bijna. Vooral ook omdat ze nogal staatsrechtelijk bezig was. Ze Anders al... dan, dan de koningin is? Nee, het, het, het, het klopt wel. Maar je hoopt toch een beetje bij zo'n laatste toespraak... Uh, dat er nog net even iets van het masker afgaat. Uh, minst, dat dat daar had ik op gehoopt. Maar misschien is het nooit een masker geweest. Dus zou dat het kunnen zijn? Nee, dat zou ook kunnen. Het hoort wel heel erg bij, dus, dus dat klopt wel. Maar het was eigenlijk een soort samenvatting van 33 kersttoespraken... En wat dat betreft was het ook niet echt nieuw. Uh, Behalve Klaus dan, hè? Nee, Klaus was nieuw. Maar dat, wat ik daar weer merkwaardig vond, dat ze daar een, een, een appel deed op ons historici. om uh, haar leven zo te beschrijven dat daar Klaus als de belangrijkste man, natuurlijk de belangrijkste keuze in haar leven, naar voren zou komen. En dat vond ik ook een merkwaardig appel. Want volgens mij is er maar één iemand die dat uh, kan beslissen over. en, en dat is zijzelf. En volgens mij heeft ze daar geen historische voor nodig. Het was net alsof ze 1965 nog even over wilden doen. Het, het conflict dat toen uitbrak, toen, toen Klaus geïntroduceerd werd. En dat vond okay. ik heel, eigenlijk heel merkwaardig. We praten ook met u verder. meneer Van Brie, ook fijn dat u er bent. Want we gaan nog even naar Utrecht. Maarten Hag is daar op de Vrijmarkt. En goed speelgoed, daar zijn we allebei in geïnteresseerd. Maarten, vind je op de nou ja, Vrijmarkt, hè? Ja, ja dat, ja, dat klopt. Uh, maar het, het beste gaat zo, zomaar alweer weg. Want Casper uh, uit Bunnik die heeft uh, zijn mooiste dingen alweer verkocht. Ja, ik heb alle spullen, bijna alles veel al verkocht. Je had een le Lego-spel van Harry Potter. Zowel Lego als een bordspel, geloof ik. Hè? Ja. Die is alweer weg. Maar jij hebt nog iets veel slimmers om uh, geld mee te verdienen. Dit is een beetje jouw cash cow. Uh, nou, ik zie hier een schaal met water en de sinaasappen erin. Leg eens uit. Nou, je moet een muntje op de sinaasappel proberen te leggen. En dan, als het je lukt, dan krijg je het 10 dubbele. Dat muntje moet blijven liggen. Nou, uh, hier zijn een paar kandidaten die het al een tijdje staan te proberen. Ja, het is me bijna gelukt vorige keer, dus nu ga ik winnen. Nou, er gaat 10 cent. En als het lukt, krijgt hij een euro terug op de sinaasappel. En ja, die sinaasappel, die is ja, natuurlijk grond. helemaal te schudden, dus dat werkt voor me. Ja? Ja? Ja, hij wordt neergelegd. Het, het, het, het, ja, nee, helaas. <laughs> Zoals eigenlijk voortdurend gebeurt. Uh, de, het geld verdwijnt in het water. En op deze manier ligt er al twee, drie, vier euro in het water. Ja, dat verdient wel. Dat is makkelijk. Hè, makkelijk verdient. Maar ik denk dat ik toch nog even een, een, een poging ga, ga wagen, Marcel... Uh, om hier uh, je geld te verdienen. Ik heb hier een paar dubbeltjes. Uh, wie weet. Inzet uh, tien keer. Tien keer de inzet, toch? Ja, tien keer de inzet. Ik ga het doen. Doe je best, we horen zo van je maartenag op de Vrijmarkt in Utrecht. Het is half acht. Nee, half negen alweer. De tijd vliegt. Half negen alweer geweest. Dit is Radio 1. E. En het Sjonaal nu, Mark Visser. Op de Dam in Amsterdam staan inmiddels een paar duizend mensen... maar er is nog volop plek. Er is plaats voor twintigduizend mensen. Sommige Oranje fans hebben de hele nacht bij het paleis verkeerd om maar vooraan te staan als de koninklijke familie... over een paar uur het balkon betreedt. Vannacht zijn er rond de 50 mensen opgepakt in Amsterdam. Dan vooral vanwege dronkenschap of wegpartijtjes. Ook in andere steden was het drukker dan andere jaren, zoals bij de Vrijmarkt in Utrecht. en tijdens de traditionele Koninginnennacht in Den Haag. De drukte op Amsterdam Centraal valt tot nu toe mee. Wel waren er problemen tussen Hilversum en Amsterdam. Door een aanrijding reden er op dat traject geen treinen. maar de NS meldt dat het treinverkeer weer is hervat. Zo'n 5 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de afscheidstoespraak van koningin Beatrix. De NOS, RTL 4 en SBS 6 zonden de toespraak van de vorstin om half negen gelijktijdig uit. Volgens de stichting Kijkonderzoek trok de NOS-uitzending op Nederland 1 bijna 3 miljoen kijkers.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 Volgens de minister hebben onder meer de VN en Groot-Brittannië hulp aangeboden, maar is de hulp afgewezen. Bijna 2500 van de 3000 mensen zijn gered. En dat gebeurt niet vaak bij een dergelijke ramp, al dus de minister. En de nieuwe Italiaanse premier, Enrico Letta, kan rekenen op een ruime steun van het parlement. kwart van de parlementsleden stemden gisteravond voor, de nieuwe, voor het nieuwe kabinet. De nieuwe regering werd zondag beëdigd nadat er maandenlang zonder resultaat was onderhandeld. Later vandaag stemde de Senaat nog over de vertrouwenskwestie. Dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 Morgen overdag hebben we een flinke zonnige periode. blijft droog en de temperatuur gaat omhoog in vergelijking met vandaag. Het wordt dan 13 graden in het noordwesten en 18 graden in Limburg. En dan is het wachten op de erewacht. Die zal zich opstellen aan de voorkant van de kerk aan de Nieuwe Zijdse in Amsterdam. Blijft u luisteren. Fabel. Amerika is ontdekt door Columbus. Een andere fabel.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 Kijken dus. Altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. De troonsvissering live vanuit Amsterdam. En wel aan de rand van de Dam waar wij zitten in de grote industriële club. In een prachtig gebouw met uitzicht op het paleis aan de Dam, waar de drukte toeneemt. Mark Robin Visser staat bij. De collega's van televisie, waar ben je? Ja, ik ben even in die grote stellage geklommen die zich hier naast de Bijenkorf bevindt. Dat is een stellage van stijgermateriaal. Uh, dat is drie hoog. Dat zijn drie uh, etages. Ik zie met het. Allemaal zie je me? Ja. Met allemaal cameraploegen. Uh, en Tanja Braun, uh, mijn televisiecollega, die heeft postgevat op de tweede verdieping. Ja, dat klopt. Mocht ja. je zelf kiezen? Of hoe, hoe werkt dat? Uh, nee, nee, ik mocht niet zelf kiezen. Dat heeft iemand binnen de NOS voor ons gedaan. Dit is ja, ja. ons vaste plekje deze ja. dagen. En je staat op een hoekje. En wie zijn je buren? Op dit moment staat er iemand van de ZDF, een Duitse meneer, naast ons. Daarvoor stond er iemand, uh, een Nederlands meisje, die de Franse televisie bediende. Oh. Maar dat wisselt dus af? Je dat hebt wisselt steeds... steeds af, ja. Maar jij hebt een vaste plek hier? Ja, wij hebben een vaste plek. Maar ja, dit is dan ook uh, de NOS die uh, de hele dag verslag doet. En ja. hier staat ook elke half uur iemand. En straks vanaf negen uur tot, uh, weet ik hoe laat, staat hier ook weer ja. iemand. Dus wij staan op een vast, Je hebt een vast plekje. Ja, NOS is natuurlijk ook een beetje hofleverancier, mogen we zeggen. Zo is het. Ja. Wij kijken even uit over het plein, Tanja. Nou, uh, wat kunnen we zeggen? Het is half vol. Ja, ik vind het niet zo heel druk eigenlijk. Nee. Ik had gedacht dat er op dit moment wel meer mensen zouden staan. Ik vind het wel heel oranje. Ja. Kijk, het is oranje, maar er komt nu allemaal blauw aan. Ik zie daar ja. allemaal uh, geuniformeerde, misschien dat Menno dat straks even kan vertellen wie dat zijn, want dat kunnen we van de vier niet zo goed zien. Nee, de, je ziet heel veel politie op de been en ook heel veel verschillende soorten uniformen valt mee op. Gele jasjes, zwarte jasjes, deze ja. hebben van die gouden tressen. Ja. Zeg, even over jouw jasje gesproken. Jij bent dus op televisie, verschijn jij in een beige uh, tenue, Wat mag, hoe, maar hoe noem je dat? Nou, een jas? Ja, een, een jas. Een jas, ja. noemen we gewoon nee, een jas. Een beige jas <laughs> Heb je daar nou over nagedacht, van wat je, wat je aantrekt voor, voor vandaag op televisie? Ja, ik heb die beige jas aan, want die staat gewoon heel netjes. Maar ja. ik heb wel een paar gimpen aan, omdat ik de hele dag moet lopen. Ja, precies. Maar dat zie je op televisie niet. Nee, daarom. Dus een gimpen en een, Maar je uh... doet geen oranje kroontje op je hoofd, ofzo? Nou, nee, want ik... ik nee. Wij doen nee. verslag van wat hier gebeurt. Ik ben niet aan het feest vieren vandaag. Het is hier geen feest. Nou, dit wordt Jawel. vast een leuk feestje, toch? Dat is wel, dat Eigenlijk vinden we het gewoon deel. leuk. Het is hartstikke leuk om hierbij te zijn. Tanja Brown, veel succes. Nou, dankjewel. Straks meer over kleding, tenues en uniformen. Eerst maar eens even kijken, want ja, het valt Mark Robin nog wel mee met de drukte. Hoe is het op het station, Karin Albert? Mij valt het ook mee. En ik zit me net af te vragen, want de NS heeft de afgelopen periode uh, de hele tijd maar omgeroepen. Mensen reizen vooral via Amsterdam-Zuid. En ik voel me af staan we soms op het verkeerde station Want het is hier nu zo rustig. Misschien dat er wel Amas via Amsterdam Zuid wordt gereisd. Uh, het is echt heel stil. Dus ja, wat dat betekent. Of we straks opeens een hoos krijgen. Of, uh, of dat het gewoon zo'n beetje blijft binnendruppelen. Zoals uh, nu het geval is. Uh, geen idee. Maar uh, nou, eens even kijken, want daar komt net een jong stel aanlopen. Goedemorgen. U ziet er fris en fruitig uit. Ja, het van mee, kan... hoor. Net uit, Net uit. Uh... Ja, dat is waar. Want ik gokte, jullie komen vers uit nou, waar vandaan. Nu Amsterdam in, maar jullie hebben dat nacht er al op zitten. Ja, ja het was een zware nacht. Nou, dat had je niet aan te zien. Nou, gelukkig maar. Ja, als op om naar bed en dan uh, vandaag weer koninginnedag vieren. Ja, want hoe zijn de plannen verder voor de rest van de dag? Uh, nou, we waren naar een festival gaan vandaag. En uh, eerst nog even kaartjes halen, kijken of het nog kan. En dan uh, ja, gaan we daar naartoe. Eerst nog even slapen, dan rond twee uur uit bed, en dan weer hierheen, en dan uh, party hard, ja. Yeah. En ook nog eventjes de wekker zetten om tien uur, om het moment van applicatie mee te maken, of laat je dat passeren? Ja. Ik denk dat ik dat passeer, ja. Ik ja, denk dat ja. ook wel, ja, ja, ja. En ik zie een uh, oranje, nou wat zal het zijn, een stola heet het, hè, geloof ik. Een ja, hoedje en een, hoestje, en een uh, brilletje ergens nog ergens. Ja. Nu maar hopen op die zon, hè? want het is een soort zonnebrilletje. Ja, zo'n zon, zo, ja, met, uh, ja. Ja, kom nou, eens op. Ja, staat je mooi, staat je, ja. ja, je mooi. Ja, staat je mooi. Ja, je, mooi. <laughs> je kan het hebben, oranje, Ja, ik heb niks oranjes aan, ik weet het zo'n rotkleur. Oh jee. Ja, ik doe gewoon een leuk rokje aan en dan uh, vind ik het ook wel goed. Met haar onderpunt is dus het, lijkt me vrij koud. Ja, het was ook best wel koud, ja. Maar ik heb het overleefd. <laughs> dat zie ik, dat hoor ik. En ik zie wel rood-wit-blauwe vlaggetjes op de wakker geschilderd. Ja ik, wel, ja, ik moet er gewoon een beetje natuurlijk uh, meedoen met de rest. Dus uh, vandaar de vlaggetjes. Ja. En nu, uh, jullie wonen in Amsterdam? Nee, ik, ik kom uit Haarlem. Gaan jullie in Haarlem even slapen? Uh, ik wel, hij woont in uh, Utrecht. Even, even thuis even slapen en dan uh, even bijtanken dan weer. Uh... Tot het einde van alle festiviteiten? Ik denk het wel. Ja. ja, ja. Tot het einde. Zeker weten. Kruipen naar huis. Dat is ons motto. <lacht> Sowieso. Eens dus kruipen naar Haarlem. Ik zou de maar nemen. Die rijdt tot 4 uur vannacht. Ja, ja, ja daarom. <lacht> slaap wel voor nu. Ja, veel plezier. Van het centraal station snel terug naar de dam, want er gebeurt hier van alles. Ja, ik zie uh, dat er uh, pers een hok in wordt gedreven, zoals koeien de stal in men ja, Wat is het daar is gaande prachtig. op de dam? Ja, het, ja, ik zag heel veel uh, collega's die ik veel uh, meemaken op koninklijke reizen, zeg maar, uh, in één keer aankomen stormen. Dat is een heel, heel, hele, hele Waarom de ze? Ja, voor de plek. Op beste plek, beste plek. En weet je wat nou sneu is? Die ja. mensen die al sinds gisteravond misschien al uh, gewoon vooraan, bij, staan. vooraan staan. Die, die zien die niks hebben, meer. Die zien niks meer, want die ja. De, de pers voor zich. En die gaan dan staan roepen. Ga aan de kant en bukken. Nou, dat doen we natuurlijk niet. Tenminste, niet die jongens die daar staan. Nee, internationale pers met camera's, veel fotografen. En die zitten dan in het persvak. En die moeten wachten tot half elf. Tot die balkons er is. En het leuke is dan. Dat, dat zie ik met mijn kijken Leuke. Dan achter de balkondeuren, vanuit het paleis. worden foto's gemaakt. Oh ja. Met net zo'n zo zo compact cameraatje. als we hier uh, allemaal hebben. Uh, en ik, misschien dat ze zo meteen nog. Waaronder bij die foto van Mabel net. Ja, dus ja. Uh, het was niet iemand van het Koninklijk Huis zelf. Dat een van de medewerkers even een foto. Als okay. de zijn handen heeft gekregen en drukken. Goed. Ja. Bij ons ook in de studio aan de Dam Thijs van Leeuwen uh, was. Woordvoerder Van de Amsterdamse burgemeester Polak in de jaren 80, de Roemrug, de jaren 80. D het was dit hetzelfde beeld toen? Ja, dit was hetzelfde beeld. Er is er nog wel iets aardigs over te vertellen. Want de avond tevoren hadden al een aantal fotografen en cameramensen. hadden hun statieven verankerd met fietskettingen. O oh ja, en dat de hekken. bracht aan de hek. En dat bracht de reisvoerdigingsdienst in grote problemen. Want dat betekende uh, dat uh, die de volgende dag veel ruzie zouden krijgen met andere fotografen en buitenlandse televisieploegen. En toen? En toen heb ik moeten regelen dat uh, de politie met een betonschaar oh al die statieven heeft... Uh, <laughs> Uh, losgeknipt weer en in een hok van uh, Krasnopolski heeft gegooid. <lacht> waardoor de directeur van de reisvoordigingsdienst Willem van den Bergen, die het Koninklijk Huis deed... Uh, de hele nacht uit zijn bed is gebeld door boze journalisten. Ja, dat maakt u ook zeer geliefd, kan ik mij zo voorstellen, meneer Bollew. Nee. U had al wat uit te leggen, of niet? Nou, dat viel dat er wel mee. mee. Dat okay. viel okay. mee. Wiens, wiens zaak is dit eigenlijk? Dit is R.V.D. neem ik aan. Reis is, uh, reisvoordigingsdienst, die, die, reisvoordigingsdienst die dit regelt, die ja, die perskaart die ook uitgeeft. Ja. En, en de rol van, van de gemeente hierin nog? De rol van de gemeente, ja, die is ondersteunend. Zoals ik Die dat ook in 1980 heb gedaan. De helft, maar bepaalt niet. Waar het uh, ceremoniële deel uh, betrof... ben ik met een groep journalisten toen uh, ook de Nieuwe Kerk in geweest. Ja. Want u bent uh, ook specialist in uh, militaire ceremonies he? ja. en, en het Koningshuis. Want, wij zien het nu niet, maar er is nu van alles gaande achter. Aan de, de, de voorval van de kerk uh, ja. is inmiddels een uh, erewacht te komen staan... van het garde regiment fuslius Prinses Irene. In uh, rode uniformen. Dat herinnert eraan dat de Prinses-Irene-brigade in Engeland is uh, opgericht. Ze hebben ook de invasiester uh, op uh, de helmhoed mm. En uh, muzikaal worden zij ondersteund door de Koninklijke Militaire Kapel. Met de berenmutsen van de grenadiers op. En straks om tien voor negen, dus dat is over een minuut of tien, komt aan de voorzijde de erewacht van het Korps Mariniers met de Marinierskapel en de tamboers en pijpers van corps Mariniers. En de Marinierskapel zal straks ook na de toespraak uh, op het balkon... het wel spelen. En hoe lang blijven ze daar staan, sorry de, de Erewacht die blijft daar staan tot uh, uh, ongeveer uh, kwart over elf. Okay. Ja, en, en, en, en die begrijp... wordt dan weer afgeloosd door een andere erewacht. Ja, maar, ja, want de gasten gaan toch ook nog door een soort van erehaag heen? Ja, de gasten gaan ook uh, door een erehaag heen. En er uh, staat natuurlijk bij de inhuldiging zelf... Uh, wanneer de koning naar de Nieuwe Kerk gaat... Uh, staat er dus een erehaag van adelborsten en kadetten. Nog in opleiding dus? Uh, in opleiding als marineofficier of als landmacht, luchtmacht of marchassier-officier. En uh, bijzonder is wel te vertellen dat de pergola, dat is die overdekte gang met visnetten, mm -hmm. uh, de palen daarvan uh, die worden straks vastgehouden door die aardelborsten en die kadetten. En dat is symbolisch, want de, de, de pergola, zoals die zo mooi heet, of de passerel, is een overblijfsel, symbolisch overblijfsel van het baldakijn waaronder de koning vroeger voortschreed. Maar het heeft geen functie om die palen vast te houden. Het heeft een symbolische een functie symbolische nog eens Zo Zoveel vandaag. Hè? Aan dat ja. En, en uh, heeft Defensie überhaupt vandaag ook een veiligheidsrol? Of is het ja. puur symboliek en. Nou, hij is ondersteunend, uh, ondersteunend ook uh, op, uh, op heel verschillende terreinen heeft Defensie ook een veiligheidsrol. Daar moeten we aan denken, want we hebben al gehoord over de pontons die zijn Deel aangelegd uh, in het De Pontons, Eind. ondersteuning. Uh, nou, je kan het zo gek niet bedenken, duikers. Uh, alles, maar ik ben meer thuis in het ceremonieel ja, okay. dan in de veiligheidsmaatregelen. Ja, en, en die mensen die hier ceremonieel staan, die eren wachten. Stel, er gaat iets mis. Hebben die dan een rol of blijven die keurig in het nee, geleed staan? Nee, die hebben geen rol. Want uh, ze participeren niet in de, in de openbare orde en veiligheid. Ze hebben een uitsluitend ceremoniële rol. Goed. We komen zo bij je terug, meneer van Leeuwen. Want bij ons is aangeschoven Luc Ikink. U kent hem wel. Hij houdt de hele dag social media in de gaten. Luc, goedemorgen ook. Goedemorgen. Wat heb jij zo al lang zien komen? Nou, uh, hashtag Troon. Hè, is mm. nu de, de hashtag die je moet gaan volgen per se op Twitter. Dan kom je echt ontzettend veel tegen. Vooral veel mensen die nu al een foto maken. Vanaf de Dam bijvoorbeeld. Ze maken zo'n fotootje van wat ze allemaal zien. Paleis, zien ze dan. En mensen gekleed in oranje. Ik heb er eentje uitgepikt. Op Twitter heeft men er wel redelijk zin in. Petra Baks, die schrijft: het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Willemalk aan we zijn klaar voor jou. Nou, dat soort tweets zal allemaal komen binnen. Hè? En de koninklijke familie is ook klaar voor ons, schijnt. Mabel van Oranje plaatst een foto vanuit het paleis op de Dam. waarop dan heel veel oranje geklede mensen ziet. En de prinses zet in haar tweet: Goedemorgen, Amsterdam. Hashtag troon. troon heeft ze niet gedaan. Nee, nee flauw eigenlijk. Ja. Heeft zij de brief wel gekregen, jongens? Uh, dat weet ik weet niet. Ja, dat is, ik zal er even DM'en straks. Politie Amsterdam lijkt ook gereed op Twitter. en dus ook via de 30 Ab april die ze hebben gelanceerd. wensen ze iedereen een vrolijke en vooral ook veilige dag toe. En ik heb een uh, Twitter-paparazzi-team ingesteld. Die struinen een beetje zo rond Amsterdam, in Amsterdam. Lizzie Dierks stond bij het Okura Hotel... om te kijken of ze daar iemand kon vinden. Niemand, behalve heel veel politie. Verder niks gezien. En uh, niet alleen Twitter is trouwens klaar voor de inhuldiging, Ook op Facebook veel foto's. Instagram ook leuk om te volgen. Heel veel foto's daar ook. En zelfs Google doet mee. Want op de zoekpagina is het logo van Google veranderd in een oranje... Die, die app nog even, Luc, waar jij het over hebt, de 30 april-app... die ja. knalt er bij mij steeds uit. Ben ik de enige? Of is dat, ligt, dat aan, ligt dat aan mijn telefoon? En bij mij doet hij het wel. Ik kan oh, wel even induiken of er problemen daarvan ja, zijn. Hij doet het bij mij wel. Okay. Ja. Dank je wel, tot zo. De jongste mensen in de nieuwe kerk straks zijn vandaag de kinderen van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor. die tijdens de inhuldiging gaan zingen. Maar natuurlijk ook nog de 30 basisschoolleerlingen. die bij de inhuldiging aanwezig mogen zijn. Leerlingen van drie basisscholen hebben meegedaan aan de debatwedstrijd. De Derde Kamer. En die mogen dan vandaag bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander zijn. Elke school heeft tien leerlingen uit groep 8 aangewezen. De Lieds uit jouw rust, een van die scholen. Juf Marieke Tjarda, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al met de kinderen in Amsterdam? Ja, wij rijden op dit moment van Schiphol Oost onder politiebegeleiding naar het PTA in Amsterdam. Doe maar, onder politiebegeleiding. Ja. Is het spannend voor ze? Ja, ze zijn er gewoon stil van. Ja. We horen ja, het, het. Ook... of horen ze niet? Nou, we zitten in de bus met Europarlementariërs en allemaal hele interessante mensen. Nogal indrukwekkend, dus. hè? Met, met sirenes aan? Uh, nou, geen sirenes, wel zwaar licht. Oké. Okay, ja. uh, iedere school moest tien kinderen kiezen, hè? Uh, ja. Dat is in uw geval de hele klas, toch? Ja, we hebben er maar tien in groep acht. En tien in groep zeven, dat was heel freu. Maar ja, groep acht kert uitgenodigd. Mogen we een, een geluksvogel spreken? Heeft iemand in de buurt? Ja hoor, in de bu een ja? ogenblik alstublieft. Hier komt Bas. Bas? Bas. Bas, goedemorgen. Hallo. Hi. Je bent op de radio, Bas. Bas? Ben je er nog? Ze zijn heel stil, die kinderen. Hallo? Ja, Bas. Goedemorgen. Je mag wel wat zeggen hoor, Bas. Heb je er zin in? Dat wordt niet. Ik denk dat Bas uh, geen woorden heeft voor wat hij allemaal meemaakt op dit moment. Heb jij wel wat? Nee, nou, we, we, moeten, we moeten hier misschien nog even verder. We kijken of we dat, uh, of we dat zo nog kunnen herstellen. Nou, even hier verder met uh, Han van Brees namelijk ook... Uh, ja, de kapel komt uh, op. Oh, Menno, eerst. Ja, jij, ja, even, uh, jij zet hem ja, maar door het raam, ja, raam ja, te ja, kijken. Ja, met ja, die verrekijker ja, van. Thijs ja, en Leeuwen weet er veel meer van. Maar er komt muziek er dam op. Ik zag ook even bij het paleis weer. Dan gaat de vitrache even aan de zijkant. En dan zie je een handje verschijnen. Ja. Dus ook vanuit het paleis uh, wordt het gevolgd. Ja, ze stellen zich nu op, volgens mij. Uh, ja. Daar komt nu ja, een regiment aangema ook aangemarcheerd. Aangema ja, ja. dat is de Korps Mariniers, wat, uh, de erewacht van de mariniers. Uh, uit Doren. Ja. Met de marinierskapel van de Koninklijke Marine en Tamboers en Pijpers uit Rotterdam. Kun is eens wat, wat ze allemaal uh, dragen? Want ik zie witte handschoenen. Dat ja, is witte echt handschoenen. De piekhalm. uniform wat, wat is dit voor? Een, uh, dit is het gale uniform van de Korps Mariniers. De okay. piekhelm, geïnspireerd op de helmen van het uh, Koninklijk Nederlands Indisch leger ook. En uh, op de helm ook uh, de zinspreuk van het Korps Mariniers: Qua het orbis. zo wijd de wereld strekt. Het zijn zeesoldaten eigenlijk. Hoe lang hebben ze, denkt u hier, op gerepeteerd? Nou, of is het iets uh, die, wat ze, dat niet wat zo intrusie. gek lang natuurlijk, want uh, zij doen veel uh, militaire ceremonies. Uh, en de erewacht van de korps mariniers en het, het is eigenlijk een elitekorps. Mm -hmm. dus ik denk niet dat ze erg lang hierop gereporteerd hebben. Mag, mag ik ook nog iets, iets vragen? Want ik zag in het programma dat uh, de ceremoniële de inspectie wordt gedaan door de gouverneur van de hoofdstad, generaal-majoor MJHM ja, van Uhm. Is dat? Ja, uh, de... dat is Ma Mark van Uhm. Dat is de broer van Peter, een jongere broer van Peter van Uhm. Oh, nou, een uh, van de herenoten, ja. Uh, Oud-commandant uh, der strijdkrachten, die uh, straks in de Nieuwe Kerk uh, de koning van wapenen Wapens, is, ja. een van de opperen ja. en, en, uh, Maar wat is uw gouverneur van de hoofdstad? Gouverneur van de hoofdstad is een zuiver symbolische functie, uh, die uh, treedt eigenlijk in werking bij uh, militair ceremonieel uh, ten behoeve van het uh, koningshuis in, in Amsterdam. Meneer Van Bree, historicus en deskundige over het Koningshuis... bespaak u al eerder... die militaire verbondenheid, die, zal wel, die blijft toch met het Koningshuis... hoewel Willem-Alexander geen rang meer heeft. Nee, nee, nee, nee, een lid van de regering mag niet dienen in het leger... dus hij zal is... ook geen tenue meer dragen. <lacht> Pardon. Maar van de oudsher de eerste koningen koning ook, ook op een bevel hebben van het leger. En dat is op een gegeven moment natuurlijk... Is dat, is dat verdwenen. En werd ook onder uh, de koningsmantel toch een uniform gedragen? Door ja, ja. Bij, de, bij de eerste uh, drie koningen wel. En waarom ja. is dat nu niet meer? Omdat, uh, Willem-Alexander legde het uit in, in het interview van... als je lid bent van de regering mag je niet meer in actieve dienst zijn... dus dan mag je ook geen... Uh, bijpassen er nu met maar haar. Maar wel ceremonieel, Want hij krijgt een eigen ja. distinctief, uh, een, een onderscheidingsteken... met de Rijksappel en uh, het Rijkszwaard, uh, zeg ja. ik uit mijn hoofd... en de staf ja. erin, uh, waar, waarbij iedere militair kan zien van... oh, dat is de koning, uh, maar die is puur ceremonieel. Ja. Dus uh, ik denk dat hij, maar dat tijdens het misschien wel, 4 mei misschien wel gewoon weer in uniform staat? Ja, dat is uh, best mogelijk. En ik verwacht zeker dat hij bijvoorbeeld bij de, de DVD... op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag... wat hij afneemt op 29 juni... zeker uh, uniform zal dragen. Maar, maar wat, voor, wat voor uniform dan? Van welke, van welke onderdelen? Hij mag uh, drie uniformen dragen. Hij heeft zijn dienstplicht. Uh, hij is officier op de, uh, geweest. Dus hij is nu gewoon officier buiten dienst. Uh, uh, Commandeur bij de Koninklijke Marine... Uh, Brigadegeneraal bij de Landmacht en commandoren bij de uh, Koninklijke Luchtmacht. En zoals elke officier buitendienst, mag hij bij passende gelegenheden een uniform dragen. En dat distinctief, waar net even over gesproken werd, wat speciaal voor hem ontworpen is, omdat hij dus geen rang meer bekleedt in de krijgsmacht, uh, dat is een uh, prachtige menging van de regalia. Goed. Hartelijk dank. Uh, meneer van Leeuwen uh, blijft u ook zitten, meneer Van Bree. Uh, historicus Menno Reemeyer is hier aan tafel. Uh, wij gaan uh, zo dadelijk naar het journaal. Dat halen we iets naar voren. Ja, want zo dadelijk wachten is het uiteraard op de saluutschoten... vanaf de Hare Majesteits Evertse. En onze collega's Lucelle Carrasso en Sven Kokkelman... gaan het zo dadelijk overnemen. We wensen nog een hele fijne dag. En tot straks.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 Op de dam in Amsterdam staan steeds meer mensen. Het begon rustig, maar inmiddels staan er duizenden Oranje fans. Verslaggever Tanja Braun. We vermoeden dat er inmiddels zo'n 4.000, 5.000 man op de dam staan. Dus als je vooraan had willen staan en je bent er nog niet, dan heb je pech gehad. En al die ogen zijn op het paleis gericht. Ook al moeten ze nog wel even geduld hebben, want pas over twee uur is er wat te zien. Dan is er die balkonscène.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 Een gemiddelde deelnemer van de vrijmarkten haalt 92 euro op. Dat zeggen onderzoekers van de ING. De totale omzet schat de ING op ruim 300 miljoen euro. De onderzoekers denken niet dat de omzet van tweedehands spullen... tijdens de troonwisseling veel effect heeft op de economie. Voor deze verkoopster is de omzet niet het belangrijkst. Het is nog niet eens het verkopen, het is gewoon de lol. De mensen zijn allemaal vrolijk en, en komen gewoon kijken en wat ze meenemen.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 Lucella Carasso en Sven Kokkoman. Het is twee minuten voor negen. U bent terug op de Dam. We werken toe naar het uur van de waarheid. De applicatie over één uur en één minuut doet de koningin afstand van de troon en heeft Nederland een nieuwe koning. We praten door met onze gasten Han van Bree, Thijs van Leeuwen en Glenschoen. Schoen. En natuurlijk Menno Reemijer, die op dit moment foto's maakt van een dam die nog niet helemaal vol is. Met zijn verrekijker ook kijkt wie die allemaal uh, ziet staan. Onze verslaggevers in het land vertellen hoe het buiten is. Elders, Luc Ikink, hoe het op Twitter is. En natuurlijk de saluutschoten. Martijn Grimius, uh, jij bent op het ei aan boord van het Fragat. Uh, de Hare Majesteit Evertsen. En uh, zijn ze daar uh, klaar zo langzamerhand voor die saluutschoten? zijn er klaar voor. De eerste saluutschoten kunnen ieder moment gaan klinken. We varen nu inderdaad op het ei. tussen het filmmuseum AI en het Centraal Station zo'n beetje. Iedereen staat in de houding, in, een, uh, in de paradeerrol. En nu is het wachten op de eerste saluutschoten. Luitenant uh, de Joris den Berg. En dan is het nu wachten op de eerste schoten, hè? Dat is correct. Er werd zojuist het signaal gegeven vuur. En dan uh, wordt uh, over één minuut uh, de solutschoten aangevangen. Precies over één minuut. Ja. ja de... Dat ja, gaat de... vanaf.